10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Tennisseur Robin Haase heeft opgegeven bij het Australian Open. Spermabanken moeten niet tegemoet komen aan de eisen van zaaddonoren. En nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Egypte is een bom ontploft bij een rechtbank in Cairo. Dat gebeurde kort voor het begin van het referendum over de nieuwe grondwet. Volgens de politie is het gebouw licht beschadigd. Er zijn geen gewonden. Correspondent Sander van Hoorn. Het was ...voordat de kantoren en ook de stembureaus open gingen. Altijd een beetje twijfelachtig natuurlijk of dit te maken heeft met dat referendum, met het verzetten tegen. Uh, maar ja, er is verzet het referendum, niet van niks dat er vandaag enorm veel leger en politie op straat is. En desondanks dus inderdaad een ontploffing, een bomaanslag bij een rechtbank... In de verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Aanwijzingen dat de moslimbroederschap erachter zit zijn er niet. De moslimbroeders zijn fel tegen het referendum... omdat erin staat dat religieuze partijen in Egypte worden verboden. De Utrechtse daklozenkrant gaat toch aangifte doen tegen voormalig penningmeester Bert van der Roest, de oud-PVDA-raadslid. Volgens het bestuur van Straatnieuws weigert van der Roest het door hem gestolen bedrag volledig terug te betalen. Volgens Straatnieuws heeft hij bijna 40.000 euro verduisterd. Van der Roest wil 26.000 euro terugbetalen. De diefstal kwam afgelopen najaar aan het licht. Van der Roest moest geld van de daklozenkrant naar de bank brengen, maar hij stak een deel in eigen zak. Op het centraal station van Eindhoven is tijdens de ochtendspits een man onder de trein gekomen. Hij stond op het perron en belandde onder de Intercity Maastricht-Alkmaar. De man is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht of het een ongeluk was of een poging tot zelfdoding. Het perron in Eindhoven is ongeveer drie kwartier afgesloten geweest. In Nederland is vorig jaar 32 miljoen euro opgehaald met crowdfunding. Dat is via geld, internet geld inzamelen bij een grote groep kleine investeerders. 32 miljoen is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2012. Volgens adviesbureau Douw en Koren... is crowdfunding vooral toegenomen bij commerciële ondernemingen. Bijvoorbeeld een technisch productiebedrijf dat een grote machine... dat ze momenteel niet zelf kunnen aanschaffen via crowdfunding financiert... en...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 Tess stond een jaar eerder op tien en nu dus op 1. Op 2 en 3 staan opnieuw Sophie en Julia. Bij de jongens wordt Sam gevolgd door Levi en Bram. Nieuwe namen zijn bij de meisjes Zoe en Evie. En bij de jongens is Sam opnieuw in opkomst. In de eerste ronde van de Australian Open heeft Robin Haase opgegeven. In zijn partij tegen de Amerikaan Donald Young... liet hij zich een paar keer behandelen op de baan, maar dat hielp niet. Young stond voor toen Haase ermee stopte. En het weer van het Zuidwest uit lichte regent. Wordt ongeveer 6 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 5. ANWB-verkeersinformatie dan Edwin Gerritsen. De ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. Er staat 40 kilometer file nog. Dat is ook de nasleep van ongelukken vanochtend. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Maars en de knoop het Holendrecht 16 kilometer file. De A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Briem Noordbrug 7. A27 van Almere naar Utrecht voor Beeldhoven, 4. En op de 28 Amersfoort richting Utrecht voor Soesterberg, 3 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Brahms door Bariton Thomas Hampson en Amsterdam Sinfonietta op 28 januari. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl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 Radio 1, KRO-NCRV. De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. Medische bedrijven investeren vaak niet zoveel in vooruitgang. En dat is vooral omdat het oude systeem zoveel geld oplevert. Zij maken dialyseapparatuur, zij hebben de disposables, ze hebben dialysecentra, ze hebben personeel in dienst. Dan gaat eigenlijk het hele businessmodel op de schop. Eerst nu spermabanken en zaaddonoren. <totstuken> De laatste jaren krijgen spermabanken steeds vaker te maken met de zaaddonoren... die bijvoorbeeld willen dat alleen stellen hun zaad mogen gebruiken. Als de spermabank daarmee akkoord gaat, dan maken ze zich schuldig aan discriminatie. Dat zegt het college voor de rechten van de mens. Marisha Moltof is van dat college. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom, waarom zegt u, er is dan sprake van discriminatie? Op het moment dat spermabanken ingaan op de discriminerende voorwaarden van doneren... dan discrimineren ze de vrouw die het sperma wil ontvangen... Uh, bijvoorbeeld uh, als de donor zegt, nou ik wil absoluut niet dat mijn sperma wordt verstrekt aan lesbische vrouwen. Dan, en de spermabank gaat daarop in, dan sluit de spermabank daarmee alle lesbische vrouwen van het sperma uit. En dat is in Nederland verboden. Dus het komt op neer als een man zijn zaad geeft, heeft hij totaal geen recht om te zeggen waar dat naartoe moet gaan? Heeft hij geen zeggenschap over? Dat klopt, daar heeft hij inderdaad geen zeggenschap over. Hoe vaak komt het voor dan dat dat soort dingen gebeuren? Hoe vaak het precies voorkomt, dat weten we niet. We weten wel dat het voorkomt en dat het steeds meer voorkomt. En we verwachten dat dat komt omdat je niet meer anoniem je sperma kan doneren. Dus een kind dat met jouw sperma verwekt is, krijgt op een gegeven moment jouw persoonsgegevens en kan een contact met je opnemen. Uh, en we denken dat dat de reden is dat er steeds vaker voorwaarden gesteld worden. Dat dan zo iemand die zijn zaad geeft niet wil dat het in, bij een lesbisch gezin terechtkomt, zodat hij daarmee kennis zou moeten maken over precies. een aantal jaren. Ja, precies. Ja, ja. En gaat het dan alleen om seksuele geaardheid? Nee, het is meer dan seksuele geaardheid. Het gaat ook om iemand godsdienst, iemand afkomst, nationaliteit... en of iemand wel of niet gehuwd is of wel of niet alleenstaand. Dat kan je nogal. Als iedereen de eisen gaat stellen, dan blijft er inderdaad weinig over, waarschijnlijk. Precies, ja. ja. Maar andersom, hoe zit het daarbij? Andersom geldt dat vrouwen uh, een sperma zoeken uh, van een man dat het best mogelijk bij hun gezinssituatie past. Dus zij mogen eisen uh, stellen als het gaat om of uh, voorkeur uitspreken om de kleur haar, de lengte van de man, uh, maar niet aan iemands godsdienst bijvoorbeeld of of deze man wel of geen homoseksuele man is. Okay. Dus voor vrouwen geldt het eigenlijk in zekere zin hetzelfde. Ja. Maar dan is er geen sprake van discriminatie. Niet als het gaat om lengte en je haarkleur. Dat zijn geen beschermde discriminatiegronden. Zij mogen geen eisen stellen aan de godsdienst of iemand seksuele gerichtheid. Nou, is het een advies wat u geeft aan spermabanken? Van ga ja. daar niet mee in zee? Het is niet bindend dus. Het is niet bindend, maar we hebben het in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Obstetricie en Gynaecologie gedaan. Want zij maken op dit moment een richtlijn voor spermabanken. En zij hebben ook al aangegeven dat ze ons advies overnemen in deze richtlijn. Want wat nou op het moment dat, dat veel mannen dan denken... nou, dan, dan geef ik maar niks meer? Ja, dat is inderdaad het risico dat nog minder mannen zullen gaan geven... maar dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Maar eh, het de afnemen van de, van de hoeveelheid sperma die wordt afgegeven... mag nooit een reden zijn om te discrimineren. Ja, en er is nu voldoende, meer dan voldoende aanwezig? Of er op dit moment voldoende is, dat kan ik niet beoordelen. Dat ligt echt bij de spermabanken zelf. Mocht nou een lesbische vrouw geweigerd worden mm -hmm. eh, door zo'n donor... heeft ze dan een sterke zaak bij de rechter? Ze heeft pas een sterke zaak bij de rechter op het moment dat de spermabank uh, daaraan meewerkt. Uh, dat is ook de reden dat wij ons richten op de spermabank en niet op de donor. De donor mag zijn eigen overtuigingen hebben en zijn eigen idealen, zolang de spermabank daar maar niet naar gaat handelen, want dan pas wordt het echt discriminatie. Op het moment dat er inderdaad een spermabank is die zo handelt en de vrouw uh, wordt inderdaad uh, zaad geweigerd, dan kan zij ofwel naar het college voor de rechten van de mens en de procedure starten of naar de rechtbank. Dank u wel voor de uitleg. Marisha Molto van het College voor de Rechten van de Mens. Graag gedaan. We gaan naar de sport. Twee Nederlanders vandaag in het speelschema van de Australian Open. Het gaat over tennis natuurlijk. Eerder vanochtend hoorden we al dat Robin Haase de eerste set pakte tegen Donald Young. En net horen we dus in het nieuws dat hij heeft opgegeven. Marcella Mesker, wat is er gebeurd? Ja, dat uh, weten ze natuurlijk pas als hij een persconferentie uh, heeft gegeven. Maar ja, het, het was al duidelijk na set 2, die, die hij uh, in een tiebreak verloor. Toen stond het 1-1 in sets, want hij won zelf de eerste set in een tiebreak. Toen werd hij al behandeld uh, aan zijn rug. De fysiotherapeut kwam op de baan. Uh, nou is Haas natuurlijk altijd wel blessuregevoelig. Hij heeft wel vaker last van zijn lage rug, uh, zijn beelspier. Hij heeft in het verleden natuurlijk die knieblessure gehad. Dus het blijft altijd wel een beetje terugkomen in die hoek... Um, nou ja, hij ging verder. Verloor de derde set met 6-2. Je zag ook duidelijk dat hij minder serveerde. Daar had hij met name last van. Ja, en toen aan het begin van de vierde set werd hij nog behandeld aan zijn kuit. Um, ja, weet je, van de ene blessure krijg je in het andere, omdat je wat anders gaat bewegen. Um, enfin, het ging niet meer. Het was uh, 1-0 stond hij achter in de vierde set, twee sets tegen 1. Ja, en hij moest opgeven. Dus heel zuur. Het, het was al zo warm, maar. Ja, kennelijk was dat het probleem niet. En uh, ik weet dat Hazen ook wel eens heeft gezegd... ik kan heel erg goed tegen de hitte. Daar speelt hij ook graag in. Maar ja, het waren dan toch wel weer blessureproblemen. En dat is jammer, want ja, Donald Jong, nummer 91 van de wereld. Weliswaar een onberekenbare speler. Maar toch iemand uh, van wie uh, Hazen, zou ik zeggen, in gewone doen... Uh, hmm. had kunnen winnen. Jammer. Ja, Jong door naar de volgende ronde. Hazen dus een kruisend door. Igor Sijsling is die andere Nederlander. Staat hij nog wel op de baan? Ja, en daar is het reuze spannend. Het staat 1-1 in sets. We staan aan het uh, slot van de derde set. 6-5 voor Sijsling. Maar die Kokinakis, die 17-jarige Australiër... sterke service heeft er, die gaat serveren om er 6-6 van te maken. Ja, dan krijg je uh, waarschijnlijk een tiebreak. En dan is het weer van, ja, oké, okay, wie heeft het een beetje het geluk? Wie kan het afdwingen? Wel jammer, want Zeisling stond 3-1 voor in deze derde set. En je weet in een best-of-five, en zeker als het zo warm is... ja, wie? Deze set wint, heeft toch wel hele goede papieren om de partij uiteindelijk te winnen. Want ja, twee sets tegen één voor... En dan de wetenschap met, nou het is nu iets minder warm, want het is laat in de avond. Maar het is toch nog ruim boven de 30 graden. Ja, als je dan nog twee sets door moet en je staat al uren op de baan, dan wordt het een uh, zwaar karwei. Dus deze set cruciaal. Seisling uh, 6-5 voor. Breakpoint nu, misschien moeten we even kijken of hij dat uh, maakt. Uh, dat is dus een setpoint voor Sijsling. Daarmee kan hij die derde set met uh, 7-5 uh, pakken. Ja, ik weet niet uh, of dat uh, gaat lukken. Nou ja, dat uh, horen we misschien later nog. ander opmerkelijke wedstrijd die we net hebben gehad. Leighton Hewitt, ja, die zorgde toch weer voor een geweldige partij in de Rod Laver Arena. Speelde een een vijfzetter, terwijl die eigenlijk hulpeloos achter stond. Twee sets tegen 0 achter, tegen de Italiaan Andreas Seppi, die overigens hoger staat dan Hewitt, geplaatst was. Maar toch, Hewitt in eigen huis, daar verwacht je veel van. Hewitt kwam terug tot 2-2 in sets. Vijfde set maakte die in break achterstand goed. Kreeg zelfs een matchpoint op 5-4. Toen speelde eb, uh, Seppi een ace, werd uh, gelijk die game... en uiteindelijk won de Italiaan Andreas Seppi... in dus een marathonpartij uh, uh, van uh, Leighton Hewitt. Dus ook Leighton Hewitt ligt eruit. Marcella, je blijft het in de gaten houden... en zo gauw het nieuws ja. is over Igor Seisling. Horen we dat van jou? Dank je wel.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 Gezondheidsfondsen springen namelijk maar al te vaak in het gat... dat de industrie openlaat. Als bedrijven geen geld steken in onderzoek, dan doen de goede doelen dat. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Ik hang de vulzakken hang ik op en pak ik de rode lijn. Dat is de arteriële lijn. Die ga ik helemaal optuigen. Ik ben Charlotte Trichnig. Ik woon in Haarlem. Ik ben 36 jaar oud en uh, ik ben... Uh, ik heb wat aan nieren. Ik vind, sorry, ik wil, vind het wel lastig om te zeggen dat ik niet shit ben. Maar goed, dat is mijn uh, gekke geit. Ik zie heel veel zakken, slangetjes, buisjes. Uh, een, een computerscherm erbij die ze af piept. Ja. Het lijkt wel een half laboratorium, uh, jouw slaapkamer. Ja, dat is inderdaad uh, nodig om uh, goed te kunnen dialyseren. En uh, het ziet er inderdaad heel uh, overweldigend en groot uit. Maar ik ben wel heel blij dat het er is. Heel groot inderdaad. Zo'n beetje formaat flink kopieerapparaat. Vier nachten in de week sluit Charlotte zichzelf aan op dit thuisdialyseapparaat. En dit mini ziekenhuis kan ze dus niet meenemen naar het werk, bij familiebezoek of op vakantie. Maar daar wordt aan gewerkt. Ja, dit is hem dus. Ja, dit is hem inderdaad. Dit is een uh, zogenaamde mock-up. Een voorbeeld voor hoe die draagbare kunstnier eruit zou kunnen gaan zien. De echte innovatie in deze kunstnier is de Sorbent Unit. Directeur Tom met Oostrom met een van de Nierstichting legt uit hoe de draagbare kunstenier er hopelijk ooit uit gaat zien. Ja, dat is een enorme verbetering omdat je daardoor een draagbaar apparaat krijgt wat je mee kunt nemen en wat je makkelijk overal op het stopcontact kunt aansluiten. Even het kastje erbij pakken want het is ja, wat, wat zijn een, een groot uitgevallen broodtrommel dit. Ja, zo zou je het kunnen zien. En misschien wordt het wel een soort schoenendoos uh, met nog een, zeg maar, een zak met vloeistof erachter. Dat is zeg maar de eerste versie. Hoe is het idee van deze draagbare kunstnier ontstaan? Wij hoorden dat er een nieuwe technologie beschikbaar was in de wereld. Die het mogelijk zou maken om een kleinere kunstnier te maken. En onze eerste gedachte was van nou dat is fantastisch. Als dat er is, dan uh, hopen we dat de dialyse-industrie dat gaat oppakken en daarmee aan de slag gaat. Wat wij uh, hebben gedaan is ook een gesprek aangegaan met uh, een van de grote dialysefirma's. En gevraagd van, zouden jullie samen met ons in deze innovatie willen stappen? Uiteindelijk hebben ze daar niet voor gekozen. Uh, terwijl wij wel zien dat die technologie een enorme verbetering kan betekenen. Ja, even voor de helderheid, er is dus een, een innovatie, een nieuwe techniek. Die voor patiënten veel winst zou kunnen opleveren. Veel vrijheid vooral. Um, er is dus vraag naar, er is ook markt voor zou je zeggen. Dus een, een bedrijf dat dit zou ontwikkelen zou je geld aan kunnen verdienen. En toch doen ze het niet. Ja, dan moet je kijken naar wat de positie en wat de belangen zijn van de dialyse-industrie. En dat zijn ook andere belangen dan alleen het belang van de patiënt. Namelijk ook het belang dat je een beursgenoteerd bedrijf bent. Dat het businessmodel van de huidige dialyse nog altijd een uh, goedlopend businessmodel is. Je ziet ook dat uh, dialyse-firma's vaak de hele keten bezitten. Zij maken dialyse-apparatuur. Zij hebben de disposables die je moet gebruiken. Ze hebben dialysecentra, Ze hebben personeel in dienst. En wat er gaat gebeuren is als je deze draagbare kunstnier op de markt brengt, dan gaat eigenlijk het hele businessmodel op de schop. Het oude systeem dat voor de patiënt ja, heel belastend is, namelijk steeds naar een dialysecentrum gaan en daar uren aan een apparaat zitten. Dat is zo lucratief voor die bedrijven dat ze eigenlijk geen interesse hebben in deze vernieuwing. Ja, ik weet niet of je kunt zeggen of het alleen maar lucratief is. Eh, ze hebben andere belangen dan alleen het belang van de patiënt. De neuzenlijn, dat is de blauwe lijn. Terug bij de thuis nierpatiënt Charlotte. Zout wat in die vulzakken zit, door het hele systeem laten lopen zodat er geen lucht meer in het systeem zit. Ze vindt het verrang dat de dialyse-industrie geen werk maakt van deze draagbare kunst nier. Nee, dat vond ik ook heel erg jammer. En uh, dat heeft groot te maken dat. Uh, uh, Realiseren uh, levert ook op een bepaalde manier geld op, zou ik maar zeggen, hoe uh, naar dat ook is. Maar dat is wel hoe het is. Is het niet heel, ja, heel, heel cru dat de, de, de bedrijven waar jij al die apparatuur nu van, uh, ja, van, van hebt aangeschaft, uh, die uh, jou in leven houden? Omdat als je daarmee zou stoppen, dan, uh, dan, dan zou het niet lang goed gaan. Dat, dat die eigenlijk ja, zo'n uh, commercieel spelletje spelen. Het is vreselijk. Het is echt heel erg. Mensen willen graag geld verdienen, Schrijbaar uh, ook over uh, mensen die ziek zijn. Er, er is dus een impasse. Er ligt een innovatie, ja, ligt er eigenlijk klaar, voor het grijpen. De industrie doet het niet. Hoe is de Nierstichting daarmee omgegaan? Wij hebben zelf een consortium samengesteld van bedrijven, universiteiten en gezegd van geloven jullie erin? Wil je dit met ons gaan ontwikkelen? Ja, hebben ze gezegd. Dus wij zijn projecten gestart. Dus u bent eigenlijk als ja, goede doelenorganisatie... bent u zelf maar ja, op de stoel van de industrie gaan zitten... omdat zij het niet doen? Ja, dat kun je zeggen. In feite, wij zien onze rol als een soort breekijzer. Omdat wij zien dat de innovatie niet door de markt wordt opgepakt... vinden we het onze rol om uh, als een breekijzer te fungeren en hopen dat uiteindelijk de industrie het wel gaat oppakken. Want voor alle duidelijkheid, wij zijn geen industrie.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 Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Dat is de stelling vanochtend in de standpunt.nl. Er wordt al veel gereageerd, hè, Guilherme? Want jij kan wel gewoon nou, lezen met dit weinig Ik pak licht even aan. Mijn blaadjes erbij dan? Uh, mensen zijn het daarmee oneens. Die zijn er ook. Ik denk dat deze maatregel de kans vergroot dat deze in de toekomst weer in de criminaliteit belanden. Hoe kunnen ze terugbetalen? Vinden ze überhaupt werk van een uitkering die gekort wordt? Dat wil zeggen, ze hebben gewoon geld geldtekort. Met andere zeggen de gedetineerden en TBS gesteld doen binnen de inrichting vaak betaald werk, zodat ze wat kunnen kopen en om te sparen. Als ze vrijkomen, als ze daar dan ook nog eens hun verblijf van moeten betalen, ja, waarschijnlijk stoppen ze dan meteen met werken, omdat ze per dag meer moeten betalen dan dat ze verdienen. In nou, bijna 500 mensen die hun stem hebben uitgebracht... 66% is het ermee eens en 34% is het ermee oneens. Nu kunt u blijven reageren. Het is een plan van de duur opstelten en teven dus... om gedetineerden mee te laten betalen aan hun eigen gevangenisstraf. De meningen zijn verdeeld. Iemand die het wel een goed plan vindt is Rita Verdonk... oud-politica en oud-gevangenisdirecteur. Dag mevrouw Verdonk, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zegt u eens tegen de stelling? Nou, omdat ik het helemaal niet slecht vind... als gedetineerden een eigen bijdrage betalen. Het gaat om 16 euro per dag... Nou, als je kijkt wat de gedetineerde uh, kosten tegenwoordig... dan uh, is dat rond uh, 235 euro. Uh, dus ik uh, vind het helemaal niet zo gek uh, dat daar uh, wat van terugbetaald wordt. Ja, dan is die 16 euro een symbolisch bedrag, zegt u eigenlijk. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. En dat ja. is ook zo. Want er werd net gezegd van... Uh, ja, ze verdienen niet zoveel, dan moeten ze daar ook nog van terugbetalen... dan gaan ze helemaal niet meer werken in de baas. Maar dat is niet de bedoeling. Kijk, op het moment dat ze er buiten komen en ze gaan uh, verdienen... Uh, en het allergrootste gedeel, uh, allergroot gedeelte komt weer aan een baan, uh, dan gaat het pas uh, uh, terugbetaald worden. En we hebben natuurlijk gewoon ook mensen in gevangenissen die gewoon uh, werk hebben, of die vermogen hebben. Nou, die kunnen dat uh, gewoon meteen betalen. Ja, maar jij begint natuurlijk niet lekker als je de gevangenis verlaat. En je be begint gelijk al met een schuld als je, als je dat uh, tot dat moment niet kan betalen. Nee, maar je hebt wel op staatskosten een hele tijd gelogeerd. Het gaat vooral natuurlijk om straffen van enkele maanden, want ja, dat is de gemiddelde straf in, in Nederland. Ja, en als je gestudeerd hebt op kosten van de staat, dan moet je dat ook terugbetalen en dit ook. Ja, maar er wordt nu steeds gezegd hè, dat een verblijvende gevangenis gratis is. Is dat ook echt zo? Ja, daar betaal je niks aan. En, en welke kosten heeft een gedetineerde dan? Nou, een gedetineerde die verdient in de baas zelf, hè, met wat, uh, wat werk. En wat hij zelf moet betalen is een kleine eigen bijdrage voor zijn televisie. En hij, uh, ja, als hij uh, wat dingen wil eten die uh, niet bij het normale menu horen van de gevangenis, dan uh, moet hij dat uh, zelf uh, betalen. Pak je sigaretten ik kopen? Bijvoorbeeld, ja. dat soort uh, ja. dingen, of en... harenpap die ze niet hebben, of uh, noem maar op. En ze mogen één dag in de week werken, dacht ik. Uh, nee hoor, ze mogen ook meer, uh, meerdere uh, dagen in de week werken. Nou, aardig, dat is aardig teruggeschroefd volgens mij hè, door de bezuinigingen. Ja, dat, dat, dat het... is wel aardig teruggeschroefd. Ja. Maar uh, het is dus ook niet de bedoeling dat het daaruit komt. Het is de bedoeling dat het komt uit gewoon mensen die uh, een bankrekening uh, hebben buiten. Uh, mensen die uh, gewoon een betaalde baan hadden voordat ze crimineel werden. Die geld hebben. Maar nou, als het nou van voldoende crimineel geld is, vindt u het dan ook acceptabel? Dat ze met crimineel geld eigenlijk die bijdrage leveren? Nou nee, dat zou ik niet uh, acceptabel willen vinden. Dat is ook niet uh, natuurlijk de bedoeling. Hè, hoe, groot, hoe klein is de kans dat het net geld is... als ze al een paar jaar hebben vastgezeten... voor bijvoorbeeld een roofoverval, een bankoverval? Nou, kijk... Ja, het, het gaat erom dat mensen uh, een eigen vermogen hebben... of eigen inkomsten hebben of hebben gehad. En dus gewoon geld op hun bankrekening hebben staan. Nou, daar wordt het dan uh, van afgehaald. Dat is één manier. En kijk eens naar alle jongeren in Nederland. Daar gaat het ook voor uh, gelden. Dan gaan de ouders betalen. Nou, dat vind ik helemaal uh, een hele goede maatregel. Want ja, ouders hebben die een kind hebben wat vastzit... die hebben daar geen kosten aan. Nou, die kunnen dus die bijdrage betalen... Ja, maar die hebben er toch ook eigenlijk geen uh, schuld aan... dat zo'n kind uh, de verkeerde kant op is gegaan? Nou, oké. Maar het is een hele, volgens mij, belangrijke stelregel... dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. En die moeten we ook vooral erin houden. Ja, u vindt dat goed, dat die ouders voor die jongeren betalen? Ja, dat vind ik heel goed. Misschien dat dat nog eens een extra afschrikkende werking heeft voor de ouders. Misschien dat ze dan iets wat meer gaan proberen om de jongeren op het rechte pad te houden. Nou zo Jurgen net al van, je wilt toch niet dat mensen als ze uit de gevangenis komen, moeten ze toch weer een leven kunnen opbouwen. En dan zitten ze met een schuld. En dus ja, god, ze hebben daar ook gratis gezeten, omdat ze iets misdaan hebben. Maar we willen toch als maatschappij ook dat die gasten niet weer terug in de criminaliteit belanden. Dus als je met deze maatregel ervoor zorgt dat, dat mensen weer sneller in de schulden zitten... en misschien dus weer sneller op het criminele pad gaan om hun schuld af te betalen... dat is toch ook niet wat je wil bereiken? Nee, maar je, het gaat, dan wordt er een betalingsregeling getroffen. Nou, betalingsregelingen, dan wordt altijd gekeken naar wat iemand nodig heeft om van te leven. He, dus het is niet zo dat iemand dan ineens uh, niks meer heeft. Uh, het kan uitgespreid worden, ik geloof over wel twintig wel, wel jaar... Dus dat kan ook het uh, probleem niet zijn. Is het is niet de bedoeling dat iemand naar buiten komt en een baan heeft... en dat hij meteen zijn hele salaris kan inleveren. Nee, nee. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Heeft u toen u zelf gevangenisdirecteur was... Uh, heeft u het idee vanuit die ervaring dat, dat gedetineerden het makkelijk kunnen betalen? Uh, in ieder geval een aantal gedetineerden wel. Niet iedere gedetineerde. Je hebt natuurlijk ook gedetineerden uh, uh, in, uh, in de die uh, die schulden hebben. Net als mensen die buiten zijn. Maar een heel groot gedeelte ook wel. En dat kun je dan zien aan de manier waarop ze erbij lopen. De kleding die ze dragen... Dat zegt niet veel. Ik zie af en toe mensen lopen met kleding... waarvan ik denk dat het vast goedkoop was, terwijl het heel duur was. <lacht> dat is dan weer gevalletjes smaak. Maar ja, nou precies. Donk. <lacht> ja. ja. Um, uh, Nog even uh, uh, uh, uh, Duo Teven en um, uh, opstelden. Komt vaker met plannen. We, we hoorden net al wat reacties ook uit de Kamer. Uh, Gerard Schouw van D66 die zegt, nou, ik moet nog maar zien of dit plan het haalt. Want er zijn zoveel van die plannen van hen geweest. U volgt die politiek die ook nog wel met een schuine oog. Wat Steken. denkt u... Nou, ik denk dat het uh, helemaal past in de lijn uh, van dat uh, ja, criminelen is uh, moeten gaan betalen. Uh, dat we veel meer moeten kijken naar, uh, naar de slachtoffers en dat we die uh, uh, te, tegemoet moeten komen. En dat criminelen uh, uh, ja, toch een, een criminele daad hebben gedaan en daardoor ook uh, op de blaren moeten zitten. Ja, maar ja, goed, daar krijgen ze natuurlijk ook een straf al voor, hè, over het algemeen. Dus je zou kunnen zeggen, die boete, uh, of dat geldbedrag wat je nu moet betalen is een soort extra boete dan. Uh, nou, dat is gewoon een bijdrage aan de staat. Net zo goed als je betaalt voor, uh, voor je televisie. Is dit gewoon een, uh, ja, een soort beheersbijdrage aan de staat. Nou, ja. kijk, op het moment dat je zou zeggen... Kijk, ze moeten alles gaan betalen. Alle kosten, die 2.500 euro uh, per dag, zeg maar. Uh, ja, dan ben je natuurlijk niet goed bezig. Maar dit is een symbolische ja. bijdrage. Maar jongens, uh, wij jullie leven op kosten van de staat... van de Nederlandse belastingbetaler. En uh, daar zitten we niet op te wachten. En dat laten we je voelen. Kom maar op met die eigen bijdrage. U zegt eens tegen de stelling. Dank dat u aan de telefoon kwam, Rita Verdonk. Oud-politicus en ja, ja. oud gevangenisdirecteur dus. Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Dat is de stelling. U kunt blijven reageren op 0800-1101. Gratis telefoonnummer via de website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens. Doe het wel met hekje standpunt. Of download de gratis standpunt.nl-app. Dit is Radio 1. Met het NOS-journaal Jan van der Put. In zuid soedan zijn meer dan 200 mensen die probeerden te vluchten voor oorlog verdronken. De veerboot waarmee ze een rivier wilden oversteken sloeg om. Waarschijnlijk doordat de boot te vol was. In Egypte is een bom ontploft bij een rechtbank in Cairo. Dat gebeurde kort voor het begin van het referendum over de nieuwe grondwet. Volgens de politie is het gebouw licht beschadigd en zijn er geen gewonden. Vandaag en morgen is dat referendum over die nieuwe grondwet. Op het centraal station van Eindhoven is tijdens de ochtendspits een man onder de trein. Gekomen. Hij stond op het perron, belandde onder de Intercity Maastricht-Alkmaar. En hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of het een ongeluk was of een zelfmoordpoging. En in de eerste ronde van de Australian Open heeft Robin Hase opgegeven. In zijn partij tegen de Amerikaan Donald Young... liet hij zich een paar keer op de baan behandelen door een fysiotherapeut. En toen gaf Haase op. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, Edwin Gertsen. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, voorknoopt het holendrecht 5 kilometer. De A16 Breda Rotterdam, verknopen de Brechtseplein 3. En op de A27 van Gorkem naar Breda, tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg 3 kilometer. De ochtend. Zeker 200 vluchtelingen uit zuid soedan zijn verdronken in de Nijl. En in de nationale Nieuwsgis een nieuwe kandidaat, vandaag Michiel Vergeer uit Leiden. Waar kennen we die naam toch van? Nu is Jason Moraes. Do you hear me?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 to it. Jason Mraz samen met Colby Kaye van hun album Wishing We Dance We Steal Things was dit nummer Lucky. Opnieuw schrijnend nieuws uit Zuid-Soedan. Zeker 200 mensen zijn verdronken toen de boot waarmee ze probeerden te vluchten zonk in de Nijl. Ze waren op de vlucht voor het geweld in de stad Malakal in het uiterste noorden van Zuid-Soedan. Afrika-correspondent voor de NOS is Koert Lindeyer. Hij zit in Nairobi, Koert, Goedemorgen. Hoe is de situatie daar in Malakal? En het is duidelijk nu dat er een nieuw uh, front in deze oorlog is geopend bij Malakal. Er is al eerder uh, rond deze stad gevochten in het een maanden geleden uitgebroken uh, conflict in Zuid-Soedan. Uh, maar sinds gisteren melden uh, de dissidenten, regeringssoldaten van voormalig vicepresident Riek Machar, dat ze Malakal ieder moment zullen gaan innemen. Nou, dat heeft tot grote paniek in de stad geleid. Duizenden burgers zijn op de vlucht en de meest voor de hand liggende manier is dan om te vluchten over de Nijl naar de andere kant van de rivier. Uh, iedereen probeert bootjes te krijgen en een van die boten met tenminste 200 mensen erop die is gezonken en daardoor zijn er 200 mensen verdronken. Ja, dat zijn er 200. Je zegt er zijn echt duizenden mensen die stad ontvlucht. Zoals eerder gebeurd is bij de stad Boor, waar nog steeds om wordt gevochten, zoals Bent U, waar eerder uh, deze week, eind vorige week, om werd uh, gevochten, zie je dat de burgers altijd knel raken, bij, beklemd raken bij dit, uh, bij dit strijdtoneel. Er wordt geplunderd, uh, er wordt op grote uh, schaal uh, gemoord. En ja, er valt niet veel anders te doen voor de burgers dan massaal. De benen te nemen. Ja. Intussen wordt er gesproken over uh, ja, dat er vredesbesprekingen gaande zijn. Hebben we nog iets gehoord van de strijdende partijen? Nee, uh, de algemene indruk begint toch te ontstaan dat Zuid-Soedan een burgeroorlog is ingezogen, dat er geen kans is op een uh, snelle vrede. Uh, ...de Kemphanen in dit conflict, Riek Machar, ex vicepresident president president Salva Kiir... Hun, ...hun mind, hun geest, hun hersenen die zijn gevormd in die oorlog van 1983 tot 2005... ...zij kennen woorden als compromis, verzoening, die komt niet in hun menta uh, militaire mentaliteit voor. Ze weten alleen maar te vechten. Inmiddels zijn daarbij 10.000 doden vermoedelijk gevallen, 200.000 mensen in het land zelf zijn ontvlucht. Tienduizenden mensen vluchten naar buurlanden toe. Kortom, voor iedereen die de oorlog tussen 1983 en 2005 heeft gevolgd... het klinkt allemaal heel erg als déjà vu. Opnieuw is er een oorlog uitgebroken in Soudan. In Soudan is er geen weg meer terug. En het klinkt ook niet alsof er een oplossing nabij is dus? En ook al komt er een oplossing, zoals vroeger uh, tussen strijdende partijen... dat er hand, een is tussen militair, cum. Uh, politieke uh, leiders, dat leidt dan tot een korte vrede en daarna uh, breken er weer oorlog, uh, weer strijd uit zoals drie weken geleden is uh, gebeurd. De mensen die zuid soedan goed kennen, die zeggen... nu moet echt aan een oplossing worden gewerkt. En dat betekent een andere politieke elite. Het opbouwen van sterke uh, instituties in zuid soedan Niet een leger dat een lappendeken van tribale milities is... maar een echt nationaal leger, een nationale identiteit. Kortom, het hele land moet geherconstrueerd... Uh, worden. Er moeten fundamentele wijzigingen plaatsvinden en alleen maar een vredesakkoord zal het land niet meer kunnen redden. En US-correspondent Koert Lindeyer sprak over de situatie daar in het noorden van Zuid-Soedan. Dan gaan weer eens naar de vakantiebeurs. Verslag heeft Martijn Grimius Die volgt daar de hele dag de directeur van het Duitse verkeersbureau. Zij probeert natuurlijk al de Nederlanders naar haar Duitsland te krijgen. Nou, we hebben al gehoord dat ze een aardige spraakwaterval is. Ze heeft natuurlijk <laughs> de heerlijke riesling bijna... maar heeft ze nog meer ijzers in het vuur om ons daar naartoe te krijgen. Nou, ze heeft in ieder geval geprobeerd uh, bij, bij mij, door mij zwartswalde aan te bieden. En uh, Kezenkugen. Uh, terwijl ze de, de mensen toesprak. De standhouders, 110 zijn het hier. Duitsland vertegenwoordigt over de hele beurs. Niet alleen op een hoek, in één hoekje, maar ook uh, ja, verspreid zo hier en daar. Onder andere zag ik daar net een stand, uh, mevrouw Klaren, uh, van UNESCO plaatsen. Ja, dat is in de steden, op de steden in cultuurplein, daar hebben we een unesco tentoonstelling neergezet. Hoeveel van die plekken heb je in Duitsland? Um, 38 UNESCO-Werelderfgoederen. Van de Dom in Aken, dat was ons eerste, tot de bergpark in Wilhelmshöhe in Kassel, ja. in, in Noord-Hessen. En verder zijn we nu gelopen langs allemaal tenten. En ook daar is Duitsland vertegenwoordigd met een prachtige tent in de vorm van een VW-busje. Zo'n ouderwets VW-busje. Zullen we samen even in de tent gaan? Ja, heel graag. Ja, doe ik, doet u de Rits open? Ja, ik Zo. doe het. Nou, gaat Zo, dat nou, lukken? lukken? Bent u, bent u ja. zelf een kamperer? Ja, ik ga elke jaar één keer met mijn niesjes kamperen. Oh ja? Ja, rondom Berlijn ja. en op een mooie uh, camping aan een, aan een van de vele meren daar. Het is echt leuk. Het is ook een leuke tent trouwens We zijn in de vorm van een busje. Stappen we even ja, naar binnen. Vallen. Zo. Het is altijd een beetje een krappe bedoeling, kamperen. Ja, ik vind het leuk. Ik ben zo opgegroeid. He. Wij zijn altijd met een VW-busje op vakantie gegaan. Oh ja? Ja, vanaf Berlijn, dat was toen nog een eiland... Naar West-Duitsland en dan in de regio's vlakbij de voormalige Duitse grens. Franken bijvoorbeeld, het Lüneburger Heide. Hebben veel beleefd, maar ik ben toch zo blij dat nu, hè, dat, dat nu voorbij is en wij dit jaar 25 jaar val van de muur vieren. Ja, want u bent opgegroeid in West-Berlijn en dat moest u dus altijd door een soort corridor... ...naar West-Duitsland om daar op vakantie te kunnen. Ja, dat was zo. Maar dat is nu echt 25 jaar heel anders. En ja, dat heeft ook een beetje ons vakantiegedrag veranderd. Wij Berlijners, wij gaan nu... Ja, ook vaak in het oosten van Duitsland, vlakbij vakanties maken. En daar willen we ook graag nog meer Nederlanders begroeten. Nou, dit jaar 25 jaar geleden, dat de muur is gevallen, wordt dat ook nog gevierd in Duitsland? Absoluut. In Leipzig, waar het begin was van de Friedliche Revolutie. Daar zouden allerlei evenementen gebeuren. In Berlijn natuurlijk, maar ook overal in oost duitsland eh, gaat het iets beleven. Nou, nou uh, het is een beetje, een beetje wat ik al zei, een beetje benauwd, een beetje krap. Zou je hiermee op vakantie willen met dit, uh, deze VW-bus in tentvorm? Nou, ik zeg maar, het is geweldig. <laughs> het is echt iets bijzonders en dat kan je ook nog gewinnen. Hè? Ja. Ja. Over een kwartiertje. Dan is de opening van de vakantiebeurs en dan kan iedereen zich opmaken voor Duitsland, die overal door de beurs het licht laat schijnen. In Duitsland weet ik nog niet, maar zo'n Volkswagenbusje, dat vind ik dan wel weer heel cool. Een romantisch idee, ja. Fantastisch. En we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Michiel Vergeer. Hij is 67 jaar en komt uit Leiden. En uh, Guilene zei het net al, dat is een bekende naam. Meneer Vergeer, hartelijk welkom. Want luisteraars ook van Radio 1 die kunnen u kennen. En uh, misschien moet u even iets zeggen met uw stem. Uh, want uh, u was altijd de woordvoerder van het CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek. hoofdeconoom daar. En legde dan al die cijfertjes uit. Ik bracht het uh, economisch nieuws tussen 2004 en 2011. Dus ik ben twee jaar geleden bij pensioen gegaan. En die tijd zit de Nederlandse economie in recessie. <laughs> Maar natuurlijk helemaal geen verband tussen is te vinden. <laughs> en intussen bent u alleen maar aan het schaken, begrijp ik? Ik doe mee aan het Hooghofer schaaktornooi, Tata Steel ja, moet ik eigenlijk ja. zeggen. Maar ik werk ook nog een klein beetje als consultant in uh, Zuidelijk Afrika. Ik heb gewerkt het afgelopen jaar voor de regering van Zambia. En wat doet u dan? Nou, in Zambia is het ook een probleem om goede economische cijfers te krijgen. En daar heb ik aan meegeholpen. Oké. Oh, okay. Een beetje cijfers op poetsen daar in Zambia. Dat, dat is het verhaal. Intussen schaken dus. En eh, het nieuws een beetje volgen natuurlijk. Want u gaat meedoen aan de quiz. We hadden gisteren al een goede kandidaat: 84 punten. Dus dat is de uitdaging. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij: De Nationale Nieuwsquiz. Voor iedere dag binnen de gevangenismuren gaat de gevangene betalen. Ja, in de cel zitten gaat geld kosten. Ja, het is on onzinnig. Het is een bedrag wat de meeste gedetineerden niet zullen kunnen betalen. Dat is een feit. Wie geen geld heeft, kan een betalingsregeling afspreken of uitstel van betaling krijgen. Als hij of zij minderjarig is, dan gaat de rekening naar de ouders. We bespreken het ook in de ochtend al de hele tijd. Staatssecretaris Fred Teven presenteerde gisteren... een plan om gedetineerden voortaan mee te laten betalen... aan de, bedrijf, de verblijfskosten in de gevangenis. Hoeveel moet een gedetineerde per dag gaan betalen? 16 euro. 16 eurotjes, het goed. Aan die eigen bijdrage is een maximum verbonden van 12 jaar. Of van 2 jaar, dus het kan in totaal zo'n kleine 12.000 euro gaan worden. Vraag 2. De bond van wetsovertreders die zag, uh, zei al gelijk dat ze er niks in zien in, in dit plan. Maar ook de vereniging van ex-gedetineerden tekende bezwaren. Hoe heet die vereniging? De bond van wetsovertreders? Ja, dat is de ene. Maar hoe heet die vereniging van ex-gedetineerden? Nee, pas. Dat is uh, EXO dus. Ex-gedetineerden denken dat veel gevangenen in grote financiële problemen komen... en dat het moeilijker wordt om na hun vrijlating op het rechte pad te blijven. Voor die, gaan we luisteren naar een fragment. De schoten liggen een kilometer ongeveer van hier uh, verdaan. Als u hier uh, de straat uitloopt en dan even naar links, dan kom je er vanzelf. Wat doet het ministerie van Defensie op dat terrein? Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Ik denk vanavond luisteren, maar dat weet ik dus niet. De VS hebben in Friesland een eigen plek waar een satellietstation staat. In welk Friesdorp staat dat Amerikaanse afluisterstation? Het plaatsje Burem. Burem is inderdaad. goed. Blijkt een belangrijke schakel dus in het Amerikaanse militaire netwerk te zijn. De Tweede Kamer wil nu opheldering van de minister van Defensie... over de activiteiten die Amerika daar heeft. Vraag 4. Wat is de bijnaam die de inwoners van Burem aan dat station hebben gegeven? Mag in het Fries, hoor. Het uh, zal misschien wel het SNA-station uh, uh, naar de Amerikaanse inlichtingendienst worden genoemd. Nee, het Grete Eer, oftewel het, het Grote Oor. Uh, dat Grote Oor dat wordt beheerd door uh, misschien wel de minst bekende geheime dienst van Nederland, de Nationale Side. Nou, we hebben we er nog nooit van gehoord. De ja. Nou, ja, De samenwerkingsverband in ieder geval van de algemene en van de militaire inlichtingendiensten. Goed, Opnieuw een fragment. We gaan een stemherkenning doen. Als dat werkte niet is, moet je niet die mensen een enkeltje bijstand geven. Of een heel onzekere toekomst. Maar die moet je gewoon, daar moet je een fatsoenlijke regeling voor maken. En misschien is dat wel iets anders dan de bijstand. Wie is dit? Ton Heerts, de voorzitter van de FNV. Precies, want gisteren was in de Tweede Kamer een hoorzitting over de participatiewet. Waar allerlei belangengroeperingen zich mochten uitspreken over dat wetsvoorstel. En een van hen was dus Heerts. Vraag 6. FNV pleitte in die hoorzitting voor uitstel van de geplande keuring van welke groep? Het gaat om de waarjongers. Mensen met een waarjongeruitkering is goed. Zo'n 240.000 jongeren komen in aanmerking voor die herkeuring. En de FNV wil dat die uitgesteld worden. Die keuringen totdat er ook voldoende banen zijn voor de waarjongers. U bent aardig op stoom. We hebben nog één vraag te gaan. Daarin kunt u ook nog eens vier punten erbij verdienen. Wij zijn op zoek naar een persoon uit het nieuws. En de vraag aan u is, wie zoeken wij? Als u het weet, dan mag u stopzeggen en het goede antwoord geven. Komende aanwijzingen aan. Vier. Of ik een goede ruiter ben, moet nog maar blijken. Drie. Ik hield vier keer grote oren vast. Ik denk dat het uh, Clarence Seedorf is. Voor twee punten was geweest. In tegenstelling tot het Nederlands elftal ga ik juist weg uit Brazilië. En voor één punt, volgens het voetbaltijdschrift VI... ben ik de nieuwe trainer van AC Milan. Grote glimlach verschijnt op het gezicht van uh, meneer Vergeer. Inderdaad, dan zoeken wij naar Clarence Seedorf. En die uh, goede ruiter, of een goede ruiter ben, dat moet nog maar blijken. Dat heeft te maken met een uh, uitspraak die co Adriaans uh, eerder deed. Een goed paard is nog geen goede ruiter. Waarmee hij dus bedoelt, als je een goede voetballer bent... ben je niet ook meteen een hele goede coach. We komen op uh, factor 7. Nou, dat, is, uh, dat betekent dat er nog van alles mogelijk is. Uh, 84 punten, hoogste score gisteren neergezet. Dus dat betekent dat er 13 nodig zijn. Maar u bent een rekenaar, dus u had dat al lang uitgezocht. 13 nodig om over die 84 heen te komen. Bij 12 zouden we gelijke stand krijgen. Want dan komen we ook op 84. Het ligt nog helemaal open en u heeft het helemaal in eigen hand. Michiel Vergeer, onze kandidaat van vandaag in Leiden. Zometeen deel 2 van de quiz. Maar eerst even een liedje van het nieuwe album van Bruce Springsteen. Dat heet ook alweer Dylan. High Cast Like Firefood. I, a like steel. I drank the wine that they left on my table. Smoke my last cigarette Still only to define The night was dark and the land was cold mounts Frozen right to the bone Just like fire Side by De heeft vertrouwd op zijn nieuwe plaat, dus high hopes daarvan, just like firewood. Bruce Springsteen was dat. De tweede ronde in de nationale nieuwsquiz spelen wij met Michiel Vergeer, dus een oud hoofdeconoom, macro-econoom, die een goede score had neergezet in de eerste ronde, namelijk een factor van 7. Dus 13 vragen nodig om aan kop te gaan. Het is pas dinsdag natuurlijk, daar kan van alles gebeuren. Dus u kunt ook zeggen, ik maak er gewoon 16 goed, dan sta ik in ieder geval stijf bovenaan. Wordt dat het streven? Het doet mag altijd hoger zijn dan wat eruit komt. Kijk, dat is wat een wijsheid zeg. Ik zou gewoon goed gaan scoren, inderdaad. 90 seconden lang. Zoveel mogelijk vragen die u goed moet beantwoorden. Uh, laat ons de vraag wel helemaal uitstellen en geef dan het antwoord. Als u het niet weet, zegt u pas. Geef wij het goede antwoord en gaan we snel door. We gaan beginnen. De nationale nieuwsquiz. Hoe heet de boekenketen die in financiële problemen verkeert? Polare. Goed. Welke voetballer won gisteren in het Zurich de Gouden Bal? Uh, Ronaldo. Is goed. Hoeveel scholen mogen zich na gisteren excellent noemen? 75. 76. Hoe heet het Amerikaanse whiskymerk dat in Japanse handen komt? Beams. Jim Beam. Welk ziekenhuis is voor de tweede keer in enkele maanden tijd getroffen door een uitbraak van schurft? Liliestad. Dat was Maastricht, academisch ziekenhuis. Hoeveel oud-medewerkers van de Rabobank worden in de VS vervolgd vanwege fraude met de liborrente? Drie man. Is goed. Welk land houdt vandaag een referendum over een nieuwe grondwet? Dat is in Egypte. Goed. De Britse politie wil drie verdachten in de zaak van welk verdwenen meisje laten arresteren en verhoren. Uh, meisje McCain. Madeleine. Madeleine in welke stad wordt de gemeentelijke belastingdienst onder verzwaard toezicht gesteld na blunders met toeslagen? Amsterdam, goed. In India wordt gevierd dat er al drie jaar lang geen nieuwe gevallen van welke ziekte zijn bijgekomen? POLIO. Dat is goed. Opsporingsdiensten in de haven van welke stad hebben in 2013 een record hoeveelheid drugs onderschept? Rotterdam, goed. Welke fietsfabrikant is de komende vier jaar hoofdsponsor van wielerploeg Argos? De Giant. Is goed. Tegen de PvdA-raadslid uit welke stad wordt vandaag alsnog aangifte gedaan wegens diefstal van 42.000 euro? Utrecht. Ja. Welke oud minister gaat een commissie die minister Plasterk adviseert op het gebied van partijfinanciering? Lisbeth Spies. Is goed. Sinds 2010 zijn minder mensen naar welke rechten gestapt omdat dat duurder is geworden? Naar de burgerlijke rechten. Ja, dat is goed. Welk boegbeeld van het Nederlandse vrouwenvoetbal vertrekt van Ajax naar Arsenal? een doek. <laughs> Als een wilde gok. Ja. Anouk dat was uw secretress of zo. <laughs> ik heb het gezicht gezien. Ik weet dat ze 28 jaar is. Maar ik was de naam? Anouk Hoogendijk ja. is dus Hoogendijk. haar naam. Ja. En de vraag is nu, zijn er uh, inderdaad uh, 13? Nou, goed. Heeft u mee zitten te tellen? Nee. nee. Het zijn er 12. Oh. Dus gelijke stand. Gelijke stand met gisteren. Oh. 84. Dus uh, mocht dit de hoogste score blijven, samen met die mevrouw van gisteren, dan uh, gaan we beslissingsronde spelen uh, vrijdag. Uh, maar voorlopig is dus 84, dus twee uh, mensen vier aan kop. En u bent er eentje van, uh, meneer Vergeer. Uh, ik geef mee de kaarten voor beeld en geluid. De radio en een uh, DVD van Pinoza. Dus die hebt u alvast in de knip. En dan afwachten of die 300 euro erbij komt. Ja. Dank u wel voor het meedoen. En een goede reis terug naar Leiden. Gaan we zeker doen. Dag. Dank u wel. Stellingenstand.nl is vandaag. Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenisschap. Een tussenstandje 750 mensen hebben gestemd. 68% is daarmee eens. 32% is het ermee oneens. Wat reacties van de site? Edwin Lansing zegt logisch. We betalen toch overal een eigen bijdrage voor tegenwoordig. Iemand anders een strak plan. Een student met ouders zonder geld moeten ook lenen... om haar studie te betalen. Gedetineerden mogen best iets betalen voor kosten inwoning. Mogen ze dat later afbetalen en hoe ze dat doen? Ja, dat zal me eigenlijk worst wezen. Dus kijk kijken of er wat bellen zijn op 0800-1101. Gratis telefoonnummer stand.nl. Goedemorgen. Ja, dag. Mark Westendorp. Goedemorgen. Dag, Mark. Ik uh, ben strafrechtadvocaat, uh, zoals wellicht bekend. En uh, ik vind het echt een onzinnig plan. Ik, uh, dit komt echt uit, uit de koken van, VD, van de VVD. En het ziet eruit als een typische reactie om de PVV uh, rechts de loef af te steken. Misschien in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen... of de aandacht afleiden van andere kwesties als Sochi of het uh, nou, Waar jong verhaal maar, maar leg eens uit waarom je het zo'n slecht verhaal vindt. Want als ik ook kijk op onze site, uh, toch veel mensen vind, vinden er wel iets van. Die zijn het er ja, wel mee eens nou, eigenlijk. Dat, dat, ja, tuurlijk. Uh, dit, dit, dit was wellicht een mogelijke verklaring voor het plan waarom ik het een slecht verhaal vind. Kijk, als het gaat om, om terugdringen van de criminaliteit, ik heb dat wel eens vaker geroepen in de, in de uitzendingen. Dat, dat, dat werkt niet op deze manier. Hè. De, die, die 16 euro, dat zien ze gewoon als collateral damage. Als je criminaliteit wil terugdringen, dan moet je de pakkans vergroten... ...je moet aan preventie doen, je moet ze een alternatief die, uh, bieden. Ja. Wat, wat, wat ook aan de orde is, is dat de kosten van de invordering, ...die zullen waarschijnlijk gigantisch hoog worden om dit allemaal te gaan verhalen. Maar wat het allerergste is, en wat toch echt wel eens genoemd mag worden... Uh, en, en, en, en graag ook op, uh, op deze plek, dat kunnen we lezen in een um, artikel van Volker Jensma... NRC-juridisch redacteur van uh, 22 december... 2013 ja. NFC. U bent echt advocaat, Nederland, ik hoor het al, de feiten en de, de, de, de, de stukken moeten wel allemaal genoemd worden. <laughs> maar nu even het punt: wat maakt Jens ja, Nederland Nederland is gewoon veiliger uh, geworden. Dat blijkt uit de WODC-rapport. Uh, en oh. de rechters, rechters die houden hier ook niets van. Die gaan het gewoon meenemen in de strafmaat. Dat is ook al door Gerard Schouw genoemd. Dit, gaat, di, dit ja. gaat gewoon niet werken. We noteren on we oneens voor advocaat Westendorp. Dank u wel. Goedemorgen, stand.nl met Marjanne van Splunter. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik uh, neig uh, om het ermee eens te zijn met de stelling. Ja. Um, en ik denk alleen dat je misschien niet als iemand voor het eerst de gevangenis in gaat, om wat voor reden dan ook, hem dan al moet laten betalen, maar wel een waarschuwing moet geven, gebeurt het weer, dan ga je betalen. Maar waarom niet voor het eerst? Nou, omdat ik denk als je, hoe, hoe, het gaat erom wat leren mensen. Wat leren mensen ervan om de gevangenis in te gaan en wat leren ze van straf? En um, ik denk dat het goed is dat mensen eerst de kans krijgen om hun gedrag te verbeteren. Dus ze hebben straf gehad. Ja, ja. Ze hebben misschien een boete betaald. In de gevangenis gezeten. En als het weer gebeurt, ja, dan volgt er een zwaardere straf. Oké. Okay. Duidelijk, dank ja. u wel. Okay. 0800-1101 is uh, telefoonnummer, gratis. Dus als u wilt bellen, kan nog strakjes om kwart over elf. En dan uh, hebben wij ook een gesprek met de bond van wetsovertreders. Die zijn het helemaal niet eens met het plan. Dus als u goed een argument heeft waarom u er wel mee eens bent... laat het ons vooral dan nog even weten. Iemand die het ook niet mee, oneens is, mee eens is, die zegt... wat een onzinmaatregel, ze hebben een straf gekregen van de rechter... en nu gaat het openbaar ministerie nog eens een extra straf geven... buiten de rechterom. Moeten wij niet doen. Reageer nog vier